Ons is verzocht om te lezen uit het eerste Bijbelboek genaamd Genesis en daarvan het 39ste hoofdstuk, Genesis 39. En Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd, en Potiphar, een hoveling van Farao, een overste der een Egyptische man kocht hem uit de hand der Ismaëlieten, die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was, en hij was in het huis van zijn Heer den Egyptenaar. Als nu zijn Heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat het zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozef's wil...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 En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw zijns heren, Haar ogen op Jozef wierp en zeide, ligt bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren, Ziet, mijn heer heeft geen kennis met mij, Wat er in het huis is en al wat hij heeft, Dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondige tegen God? En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak, en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen, en bij haar en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulke dag. Dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. En niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. huis. En zij greep bij en greep hem bij zijn kleed. Zeggende licht bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand. En vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschieden als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was. Zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen zeggende Ziet, hij heeft ons den Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luider stemmen. En het geschiedde als hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep. Zo verliet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden zeggende de Hebreeuwse knecht. Dien gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende: Naar deze zelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan. Zo ontstak zijn toorn en Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis ter plaatse, waar des gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis, dat de Heere was met Jozef en wende zijn goede tierenheid. Tot hem en gaf hem genade in de ogen van den overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozef's hand. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, over midden dat de Heere met hem was en wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen tot zover. Wij gaan met elkaar de zingen van Psalm 68 en daarvan het 11de en het 12de vers. Gewis hoe hoog de nood mag gaan... God zal zijns vijands kop verslaan. Die harige schedel vellen. Die trots wat heilig is onteert, En daar hij schuld met schuld vermeerd. Zich tegen hem durft stellen. De Heere heeft zelf ons toegezijd. Ik zal u door macht en wijs beleid uit baas aan weer doen komen. U zullen... Als op Mozes beeg, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. En wat er verder volgt in 12 de 68, dezelfde zelf in 12 inmiddels krijgt u gelegenheid. Uw liefde gaven vanaf zonder de heren zegenen u en uw gaven. <tiedert> Meente de bijbellezing voor vanavond kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het eerste boek van Mozes Genesis, 39ste hoofdstuk, daarvan de verzen 19 tot en met 23. Wij lezen u alleen het 21ste vers. Doch de Heere was met Jozef en wende zijn goede kerenheid tot hem, en gaf hem genade in de ogen des oversten van het gevangenhuis. Tot zover. In dit schriftgedeelte worden wij bepaald bij Jozef, onschuldig in de gevangenis. En willen dan letten op een drietal gedachten. Ten eerste de gevangenis waar hij inging. En ten tweede die met Jozef meeging. En ten derde het vertrouwen dat hij daar verkreeg. Dus Jozef onschuldig. In de gevangenis, de gevangenis waar hij inging, wie met Jozef meeging en tenslotte het vertrouwen dat hij ook daar verkreeg. <coughs> Gemeente, wat zijn de wegen des Heren? Wonderlijk. En om mogelijk na te gaan. Niet alleen in het leven van Jozef. Maar dat geldt ook al Gods kinderen. Ieder heeft zo zijn leven. Zijn levensomstandigheden. Zijn noden. Zijn strijd. Zeer onderscheiden. Gelijk als een blad van de boom, zoveel als er aan mogen zitten, niet hetzelfde is, zo zijn de wegen die de kerk Gods bewandelen moeten, ook niet hetzelfde. Al is het dan wel in hoofdlijnen zo, maar toch over het algemeen genomen is dat voor een ieder weer anders. Jozef, wat heeft die man door de diepte gemoeten? Is dat nu de uitkomst van de dromen? Is dat nu niet een weg? die tegen alle verwachtingen indruist. <kliek> Zou Jozef zijn verwachtingen dan zo hoog gespannen hebben? Zou die man zo weinig ontdekking gekregen hebben, dat hij daarop zijn verwachtingen te hoog gesteld heeft? Het blijkt niet uit de praktijk in het leven van Jozef dat hij zo'n hoge verwachting gekoesterd heeft. Want dan zou hij meer zichzelf hebben doen gelden. Dat is er altijd een vrucht van. Dan willen we onszelf zelf laten gelden bijzonder wanneer ons ongelijk en oneer wordt aangedaan dan zoeken we het uit en vechten het uit tot de laatste druppel toe dat is bestaan. en alleen ontdekkende genade vernederende, verootmoedigende genade doet in de weg ...van ongelijk... ...zwijgen. Want Jozef... ...die had dienaangaande... ...dan wel rechten... ...als we over rechten willen spreken. Want wat is met hem... ...op een bijzondere wijze... ...smerig... ...gehandeld. Getuige daarvan... De vorige bijbellezing. Wat Jozef heeft moeten ondervinden van de vrouw van Potifar, Hoe dat ze al maar aangedrongen heeft keer op keer. Om Jozef te verleiden. En hoe de Heer voor Jozef gezorgd heeft hoe de Heere Jozef gespaard heeft, ja. opdat hij in dat kwaad niet zou vallen. Dat was niet omdat Jozef zo flink was, en omdat Jozef zo sterk stond in zijn schoenen, maar de Heere die heeft gewaakt over Jozef. We kunnen nergens lezen dat Jozef Zichzelf op de bos laat. Maar we kunnen in de praktijk van zijn leven wel bemerken dat hij niets is. <coughs> en de Heere alles. Jozef die is onschuldig veroordeeld. <coughs> dat hij in de gevangenis uiteindelijk terechtgekomen is. En het is geschiet als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij me liet en vluchtte naar buiten. Dus dat liegen en bedriegen heeft de vrouw van Potiphar tot het laatste toe volgehouden. Ik denk gemeente, als het moet en als het erop aankomt, dat wij het nog langer volhouden kunnen houden, zou niet? Want een mens die kan het volhouden hoor. Dat weten de jongens en de meisjes, die weten dat al wel. Die nog op de lagere school zitten. Wat kunnen we soms liegen lang volhouden, daar wagen we de hele klas aan. De meester zegt als degene niet eerlijk zegt die het gedaan heeft blijft de hele klas een half uur na of een uur en het nodige strafwerk maken. Nou we wagen de hele klas eraan <kuggen> terwijl dat ik weet dat ik de schuldige ben maar niet voor de dag durven komen. En dan een andere, maar een wagen niet één, een hele klas. De vrouw van Potiphar die waagde er één aan. En jullie misschien wel twintig, dertig, veertig. Nu kunnen we natuurlijk gaan stellen, ja maar is die zonde dan te vergelijken met de zonde van de vrouw van Potiphar? Is er dan geen onderscheid in het kwaad en de wijze van liegen? <coughs> Gemeente jongens en meisjes, liegen is liegen. En dat houdt de heren voor een grote zonde. Wat kan de mens het lang volhouden... <coughs> want heus gemeente, dan moeten we niet alleen blijven hangen bij de vrouw van Potifar. en hoe dat ze deze onschuldige jongeling Jozef, deze godvrezende Jozef, dat ze die de schuld geeft van een zaak die ontzettend is, onterend is, en waarop ook de doodstraf stond, hoor. Want dat het nog zo met Jozef is afgelopen, is in natuurlijk niet te danken aan die vrouw. En ook niet te danken aan Potifar. Dat is alleen de wonderlijke regering en leiding des Heren ten opzichte van Jozef, ook ziende tot welke taak dat hij aanstonds zou worden geroepen, en dat deze weg, deze onbegrijpelijke, deze zo diepe, zulke nachtsnijdende weg, en waar alle hoogmoeders vleesjes gefnuikt wordt, nodig is voor Jozef, <coughs> opdat hij straks, hoe diep vernederd nu, straks uitermate zal verhoogd worden om een groot volk in het leven te behouden. De vrouw van Potifar die heeft een grote leugen gedaan. Wij lezen ook helemaal niet dat ze in de schuld gekomen is. En of dat ooit gebeurd is, het is te wensen. Want alles staat natuurlijk niet beschreven in het woord gods. Alleen hetgeen wat nodig is. En dan lezen we hier zoveel. Dat we zeker kunnen weten. Dat Jozef door Potifar Onschuldig in de gevangenis gestopt is. <tie> en als wij spreken over de gevangenis moeten wij natuurlijk helemaal niet denken dat dat enigszins maar vergelijkbaar zou zijn met de gevangenissen die wij in deze tijd kennen. <tosses> Hebben u nog nooit van binnen gezien een gevangenis? Ik ook niet. Is het u wel eens een wonder geweest dat we altijd nog buiten de gevangenis gebleven zijn? dat we in de gevangenis ook nog geen zoon of een dochter of een vader of moeder hebben moeten bezoeken want we zijn in onze grondslag in haar beter als de grootste misdadiger wat een wonder wanneer het nog nooit gebeurd is en wat een wonder jongens en meisjes dat jullie nog niet in een tuchthuis zitten. Wat zijn dan ook de bemoeienissen des Heren onder de algemene genade groot. Want alle kwaad zit in ons hart. Niet alleen bij die mevrouw van Potifar. ook niet alleen bij Potifar. Maar ook in ons hart. Niet waar dat staat getekend. Op heel duidelijke wijze. Op vele plaatsen in de heilige schrift. Daar is niemand meer die goed doet. Ook niet tot één toe. Alle afgeweken. Stinkende en onnut geworden. En dan lezen wij. In het negentiende vers en het geschiedenis. Als zijn heer, Potipha dus, de woorden zijn er huisvrouw hoorde die zij tot hem sprak, zeggende na dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toren. Rechten, zoals het dus in Egypte was, ook in die dagen, en het vergrijp, wanneer dat dus waar geweest was, en het wordt hier dus voor waar gehouden, dat gaf aanleiding, niet tot een langdurige gevangenisstraf, maar de doodstraf. Zulk een vergrijp, stond de doodstraf. Dat wist de vrouw van Potiphar van tevoren ook niet hoor. Dat hij van de doodstraf bevrijd zou blijven. En het is opmerkelijk. Dat er van Potiphar alleen maar staat dat zijn toren ontstak. Daar staat niet bij tegen Jozef. Daar staat ook niet bij tegen zijn vrouw. Gelukkig maar. Nog het een, nog het ander, een toren ontstaat. En daaruit kunnen we opmaken, gemeente, dat Potifar gedaan heeft, zich gehouden heeft, alsof hij zeer toornig was op Jozef zogenaamd. Toch blijkt uit alles zeer klaar. ...dat Potipha getwijfeld heeft... ...aan de woorden van zijn vrouw... ...omdat hij zijn vrouw kende... ...en wat is goed kennen... ...omdat hij zijn vrouw kende... ...maar hij kende ook Jozef. Gelukkig niet van één kant... Dat is dan ook middelijk en vanzelf, we hebben straks gezegd, alles onder de leiding <coughs> en de regering gods. Maar dat is dan ook aanleiding dat Potifar om de zaak te sussen, Jozef, gestopt heeft in de gevangenis. <coughs> Daar is helemaal geen sprake geweest van de te doden, de doodstraf toe te passen, want Potifar was niet overtuigd van de zekerheid van zijn vergrijp. Hij heeft het in feite niet kunnen geloven. In feite had Potifar meer respect voor Jozef dan voor zijn eigen vrouw. <kliek> nou dat kan. Dat is dan niet zo onmogelijk. In sommige zaken. Dat gebeurt in de praktijk van het leven wel meer. Al kan het soms vanzelf heel moeilijk zijn. Potiphar die kende ook zijn vrouw en die heeft de wijste weg gekozen. Al was het dus nogthans een weg van onrecht, verstaat dat wel, heeft hij in zijn omstandigheden de wijste weg gekozen en uiteindelijk hem straf toegekend, dan was zijn vrouw tevreden, zijn vrouw gesust. En verder lezen we helemaal niet meer dat hij voor het gerechtshof geweest is. En dat hij rechtens veroordeeld geworden is. Want zoals sommige verkladers ook schrijven. Dan is dat een gevangenis geweest waar de misdadigers in voorarrest zaten. Maar het was natuurlijk wel een gevangenis. We hebben zo even gezegd, we moeten niet denken dat die gevangenis van toen, te vergelijken is met de gevangenissen, heden ten dagen, met alle comfort die er dan mag zijn en alle afleiding waarvoor gezorgd wordt, de nodige uur om naar de tv te kijken en gaan maar door, een beetje sport en wat spelen en spelletjes doen, om door de tijd te komen. Zo waren de gevangenissen toen in het geheel niet. Over het algemeen moest men in de gevangenis vertoeven, in ijzeren boeien geketend, zelfs ook met blokken aan de voeten, zodat men heel moeilijk zich kon voortbewegen met alle pijnen en smarten die eraan verbonden waren. En ook het eten en het drinken. Dat was verre van normaal. Omdat men moest weten. Dat men straf had. Jozef die ondergaat dus precies hetzelfde. Als die andere misdadigers. Die in de gevangenis zijn. Ze hebben daar ook wel. Elkaar kunnen spreken. Jozef die heeft daar in de gevangenis zoveel gehoord wat hij nog nooit eerder gehoord heeft wellicht. Want wat kan er soms een taal, een liederige taal, een asociale taal gebezigd worden... En daarbij geweldig gevloekt worden. Van dit is niet goed en dat deugt niet. Die heeft onrecht aangedaan enzovoort. Op de straf te zwaar. Wat heeft Jozef geleden. Niet alleen van de ijzeren boeien. Waarin hij gekneld was. Maar ook vanwege hetgeen dat hij daar in die gevangenis heeft moeten aanhoren. Die waren dan in het licht dat het een godvrezende jongeling was. Ik denk dat Jozef daar meer van geleden heeft. Als van die ijzeren boeien. Van die ketenen. Want dat wordt een hel... In de hel voor Gods kerk. Tenminste, als ze een weinig bij de hart mogen zijn. <kijkt> Na dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toren en Jozef's heer, nam hem en leverde hem in het gevangenhuis. Want waarschijnlijk moet dat gevangenhuis naast. Zijn woning of paleis gestaan hebben? Ter plaatse daar is dus koningsgevangen, gevangenen gevangen waren, al was hij daar in het gevangenhuis. <tossimus> Hoe zal Jozef in die gevangenis geweest zijn? Gemeente Jozef was een mens van gelijke beweging als ieder ander. Wij lezen helemaal niet dat hij een gesprek heeft gevraagd met Potifar, Dat hij het recht had om toch ook zich te weerleggen. En zich van zijn onschuld te overtuigen en dat te bewijzen. Lezen we niets van. <coughs> Waar moest Jozef zich op beroepen gemeente? We lezen niet dat hij een advocaat in de arm genomen heeft. Of wat dan ook. Een slavenbond was er ook niet, ook geen christelijke. Anders had hij zich nog op die bond kunnen beroepen. Dat is ook wat, als je zo daar aan de dijk gezet wordt en onrechtvaardig in de gevangenis gezet en je kunt nergens geen beroep op doen, dan is de maatschappij van tegenwoordig wel een stuk verbeterd, zeg. Dat er tenminste nog recht gedaan wordt en aan de arbeiders recht gedaan wordt enzovoort enzovoort dat het bijna zo ver gekomen is, dat de knecht baas is en de baas knecht. Wij lezen daar van Jozef niets. Zou die man zich werkelijk nergens op hebben kunnen beroepen, gemeente? Ik weet zeker dat de jongens en de meisjes onder ons het weten. Die zullen nu al zeggen. En willen zeggen. Jozef die heeft een beroep kunnen doen. Aan het hemelhof. Aan de troon der genade. En gemeente. Omdat we dat spoor. En dan nationaal gezien. Zo bijster zijn. Daarom hebben we allemaal iets om een beroep op te doen. Niet iets maar veel. Waar kan de mens al geen beroep op doen. Om zijn rechten te verdedigen. Om zijn rechten te laten gelden. Arme Jozef. Die had niets. Helemaal niet. <coughs> hij heeft het trouwens ook niet geprobeerd. Dat lezen we niet. Maar wat we wel zeker weten. Dat is dat Jozef in die gevangenis gezeten heeft. In ijzeren boeien. Vreed gekneld. Dat hij de toegang gezocht heeft naar boven aan de troon der genade. En ik geloof ook dat zijn verzuchtingen hoger gegaan zijn dan het plafond. Dat geloof ik ook. Want dat blijkt wel in het verdere. Dus Jozef die mocht met zijn zaken eerlijk komen voor het aangezicht Gods. En gemeente, dat is meer waard dan welke bond waarvan we lid zouden zijn, tenminste als het zo is, ik hoop niet. Dat is meer waard dan welke bond dat er ook mag zijn om een beroep op te doen. En welke andere zekerheidsstellingen dat er mogen zijn waarop we ons beroepen kunnen. Dat is het hoogste gerechtshof in de hemel en wat is dat een eeuwig voorrecht dat die niet toegesloten is dat heeft Christus ontsloten door zijn borgtochtelijk werk door zijn lijden en sterven heeft Christus die toegang ontsloten daarvan mag Jozef al moest de Christus dan nog geboren worden, maar zijn ambtelijke bediening is niet pas begonnen toen hij geboren is. Toen hij de menselijke natuur heeft aangenomen. Zijn ambtelijke bediening heeft niet pas aangevangen toen hij zijn ambtelijke bediening openlijk aanvaard heeft na de doop door Johannes. Maar dat is van eeuwigheid. Dus ook Jozef mag om Christus wil, om des verbonds wil, alleen uit enkele genade, de toevlucht zoeken, maar ook vinden aan de troon der genade. En daar heeft Jozef zijn zaken, net als Heskia zijn brieven, open voor het aangezicht Gods mogen neerleggen. Daar stond hij voor het aangezicht Gods in de gevangenis met een vrije conscientie. Er is wel eens meer gezegd, ook aangaande Job. Job die had geen persoonsgerechtigheid, want schuld is er altijd in het leven van Gods kerk. Maar bij Job was er wel een zaaksgerechtigheid. En zo was het nu ook hier bij Jozef. Jozef kon daar niet staan voor het aangezicht Gods. Als een man zonder zonde, zonder schuld. Zonder smetten en vlekken. Want het volmaakte wordt hij niet gevonden. Maar een zaaksgerechtigheid. Dus de zaak waarom hij veroordeeld en in de gevangenis gestopt was, was er wel. En dat heeft Jozef nu mogen overgeven aan die God die rechtvaardiglijk oordeelt. Dat geloof ik u ook. Dat God rechtvaardiglijk oordelen zal. En dat niet op onze tijd, maar op zijn tijd. God is geen God van onrecht, maar van het recht. <coughs> Dat zal altijd zegevieren. En u zal Jozef ook zijn tijden gekend hebben: van neerslachtigheid, zwaarmoedigheid, bestrijdingen, want er de vorst de duisternis die leefde, ook al natuurlijk in de tijd van Jozef. En de vorst der duisternis, die is nooit buiten de gevangenisdeuren te houden. Nooit. De vorst der duisternis, die komt ook mee in de gevangenis. Want als wij zeggen in de tweede gedachte, die met Jozef meeging, dan denkt u natuurlijk gelijk, en dat is ook zo, de Heere die ging met Jozef mee. Maar er was er nog één. Er ging er nog een mee. En dat is de Satan, de vorste duisternis. Die ging ook mee in de gevangenis. En die heeft ook zijn best gedaan. Om Jozef alle moed, alle geloof te ontnemen. daar is die altijd op uit. En dat kan alleen maar gelukken Onder de toelating Gods. Want we hebben gezongen van Psalm 68. Hoe diep dat het er door ging bij Jozef. Want ik heb gezegd, Jozef was ook een mens. En die kan van binnen wel eens gezongen hebben. Vanwege de vrede in zijn ziel. En dat de gevangenis voor hem een paleis geweest is. En de boeien waaraan en waarmee hij gebonden was als zij de draadjes voor hem geweest zijn. Dan heeft Jozef het beter gehad in de gevangenis. Als de vrouw van Potifar in de vrijheid. O gemeente met wie zouden we dan liever optrekken. Met de vrouw van Potipha die dan in vrijheid is. Of een onschuldige Jozef die in de gevangenis zit. En die zoveel moet ontberen. O, daar heeft hij spijzen gekregen van de hemel. Want daar heeft de Heere zich niet onbetuigd gelaten. En als die ook gekomen is tot moedeloosheid en bestrijdingen. Gelijk als de vrouw van Job tot Job gesproken heeft, houdt genoeg vast aan uw oprechtheid. Zegen God en sterf man. Zo zal ook de vorst der duisternis om de hoeksteen komen kijken. En zeg ik, Jozef, dacht je dat dit de weg was? Die de Heere hield met zijn volk. Nee. Dit is een weg dat mag je wel eens nakijken. Ik geloof niet dat de Heere ooit een van zijn kinderen in zulke wegen komt te leiden, Als waar jij in gekomen bent. Daar heeft de vorst der duisternis geprobeerd om Jozef te doen wankelen op zijn fundamenten. Maar alleen maar onder de toelating hoor. Maar Jozef die heeft ook in die strijd, in buien van moedeloosheid en van ellendigheid, heeft Jozef toch weer de toevlucht mogen vinden aan de troon der genade. En dat is nu het grootste voorrecht gemeen, dat we die toevallig mogen kennen, en dat die God nu ook weet wie er in de gevangenis zit. En we zouden dat ook geestelijk over kunnen brengen, hoe dat een mens van nature zit in de gevangenis, en waar de dichter smeekt voor mij. Uit mijn gevangenis tot roemisch naams die Heerlijk is. Dat we in de gevangenis zitten, gevangenen van de volste duisternis en dat we de genees in hebben, dat we er geneens van hebben, nog minder smart van omdragen. Alleen moet het ons aan de weet gebracht worden door het ontdekkend genadelig wat het betekent een gevangene te zijn van, van de vorste duisternis, een lijfeigene van de boze, die alleen maar de ondergang van de mens bedoelt, zijn eeuwig verderf, alleen de weg wil banen, hoe voorspoediger hoe liever, naar de eeuwige rampzaligheid, in die gevangenis zitten we van nature besloten ook... al mogen we leven onder de waarheid. Want dit geldt alle mensen van nature. Maar omdat we er geen erg in hebben en geen last van hebben zo blind... en zo dood is de mens in zonden en misdaden... daarom is het nodig dat het licht erover opgaat in ons leven... Zal het wel zijn? En dan gaan we aan het roepen en het schreeuwen om uit die gevangenis verlost te mogen worden. En dan staat er in Jesaja 61: de Geest des Heere Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om de armen het Evangelie te verkondigen. <kijf> En degenen die in gevangenis zijn het tot vrijheid te brengen. En de gebondenen tot opening ter gevangenis. Opdat we uitgeleid mogen worden. Uit die gevangenis en ingeleid in Hem. Indien alle gerechtigheid alleen vervuld is. Indien alleen de vrijheid verzekert. En verankerd is. Er is een volk dat komt het aan de weet wat het betekent in die gevangenis te zitten. En die gaan roepen en schreeuwen en klagen. Dat wordt een ellendig volk. Dat wordt een schuldig volk. En dat gaat niet zonder tranen. Maar dat gaat. Die God aankleven. En die hebben geen rust meer onder het hol van hun zielenvoet. De rust opgezegd. Dat die deur van die gevangenis is open mocht gaan. En is in vrijheid geleid te mogen worden. Het te keuren in de gevangenis te zitten. In die gevangenis voor eeuwig om te komen. Gij zijt volmaakt Gij zijt rechtvaardig, heren, uw oordeel rust. De allerbeste wetten. Om het ermee eens te mogen worden. Wil niet zeggen dat we dan liever maar altijd in de gevangenis blijven en voor eeuwig verloren gaan. Maar wel het ermee eens worden. Terecht des heren krijgen toe te vallen, krijgen te billen. Dat leert dat volk. In de gevangenis. <kijf> en wat is het een wonder als die gevangenisdeur eens een weinig geopend wordt. En dat ze dan eens mogen blikken op hem, die nou de gevangenis gevankelijk gevoerd heeft. En wat die Christus nu gedaan heeft, en wat hij heeft uitgewerkt om gevangenen in vrijheid te kunnen stellen. Dat de kerk verwaardigd zal worden op hem te mogen zien en tot hem te mogen uitgaan, en niet te kunnen rusten voor en alleer dat ze uit die gevangenis zijn uitgeleid in een weg van recht. Om niet tevreden te zijn dat die deur eens op een kier gezet wordt, af en toe maar dat hij zo geopend mag worden, dat hij uit mag gaan uit die gevangenis, met bewustheid voor zichzelf, en in die vrijheid der kinderen gods, gesteld te mogen worden. <coughs> Doch de Heere was met Jozef, en wende zijn goede tierenheid tot hem, en gaf hem genade in de ogen des oversten van het gevangenhuis. Dus was Jozef in de gevangenis, met alles wat hij daar ervaren heeft, wat hij heeft moeten aanhoren, maar toch heeft hij dit mogen ervaren. De Heere was met Jozef en er staat erbij, en wende zijn goede tierenheid tot hem. Dat hebben we nog niet eerder gelezen, we hebben al een paar keer kunnen lezen, dat de Heer er was met Jozef en hier staat en wendde dus zijn goede tierenheid tot hem. Hier is Jozef dus in heel andere omstandigheden als toen hij was bij Potifar en dat het zo goed ging en al maar hoger opklom. En dat hij overal dat goed gesteld was en Potifar kon alles aan Jozef overlaten. Wat heeft Jozef toen een opgang gemaakt? En toch was de Heere toen met Jozef. Maar hier is hij in omstandigheden gekomen, zulke ellendige omstandigheden, dat het nodig was, zo goed is de Heere nu voor zijn volk, dat hij ook weet in welke noden dat ze zijn. En wat ze in die nood behoeven. En daarom was het nodig dat hier staat en wende zijn goede tierenheid tot hem. Dus daar heeft de Heere zijn goede tierenheid in het leven van Jozef. In de gevangenis op bijzondere wijze doen blijken. Daar heeft Jozef dus onder een lage hemel over het algemeen genomen mogen vertoeven. Bij al het onrecht aangedaan, de onschuld die die bewijzen kon, wist de Heere er ook van. En die heeft voor Jozef gezorgd. O, gemeente, de meerdere Jozef. De Heer Jezus Christus, hij is gevangen genomen. Hij is ook overgegeven door Pilatus, ziende ook op de dwang van het volk, welke te meer riep, indien ge hem loslaat, zijt ge des keizers vriend niet, dan heeft Pilatus hem overgegeven, onschuldig en onschuldig, dan heeft Potifar Jozef in de gevangenis geworpen, onschuldig. Meer dan Jozef is hier. Hij die nooit geen zonde gekend heeft nog gedaan, heeft zich zonde voor ons gemaakt. Dan wordt Jozef hier bewaard. Dan wordt Jozef hier bediend vanuit de hemel. Uit kracht van Christus, borgtochtelijke bediening. Want ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Daar heeft Christus dan ook gebogen onder al het onrecht. Wat hem werd aangedaan. Onschuldig door het zanning erin veroordeeld. Tot de dood. En dan lezen we. Doch Jezus zweeg stil. We lezen hier niet dat Jozef in actie gekomen is. We lezen er geen woord van. Helemaal niets. Jozef heeft mogen buigen. Onder het beleid en de regering Gods. En daar heeft Jozef de goedkeuring des Heren over gekregen. Want de goede tierenheid wende de Heren tot hem. Zijn oog was op hem. Hij heeft een arm met macht en zijn hand heeft groot vermogen. O, door hem regeren de koningen en stellen de vaste gerechtigheid. Die geweldige potifar heeft dan ook niets te betekenen. In het licht van de almacht gods. In het licht van de regering gods. <tossimus> Gemeent u, over het algemeen dan vrezen we veel meer een mens en mensen dan dat we de heren vrezen. Dan zitten we vol met mensenvrees en we hebben zo weinig van de vrezen des heren, of niets. Jozef die mocht de vrezen gods beoefenen en wanneer niemand naar Jozef omziet, Zit hij daar als een eneling daar buiten de grenzen in Egypte. Dan is er toch een die zich bemoeien wil met Jozef. O gemeente merkt je dan. Dat Gods kerk als op aankomt nooit alleen is. Het ongeloof kan het wel eens denken. Ongeloof kan wel eens mager van God denken. Tot onheren des En ze hebben er zelf nooit geen profijt van welverdriet. Maar dat die God nu zijn goede tierenheid wendt. Tot die arme Jozef. Dat de Heer weet wat hij nodig heeft. Dat de Heer hem daar in de gevangenis kan ondersteunen. Dat hij hem kan sterken, verkwikken. Dat hij hem dat leven in zijn ziel mag doen ervaren. En iets van die gemeenschap met een hemel mag proeven en smaken. Dat de gevangenis voor Jozef geen gevangenis meer is. Zo kan de Heer zijn goede tierenheid wenden tot Jozef. En dat hij van één sneetje brood om maar een voorbeeld te noemen, rijkelijk verzadigd kan worden. O gemeente de Heere die zorgt voor Jozef en hij zorgt voor heel zijn kerk, voor al zijn volk, van de kleinste tot de grootste en van de minst geoefende tot de meest geoefende maar dat we het in het leven merken mogen, zoals Jozef het duidelijk gemerkt heeft, dat de Heere met hem was, en de goede tierenheid Gods, en dat uit enkele genade, dat hij daarin mocht delen. O gemeente, dan kan Paulus en Silas in de gevangenis zitten, met de voeten gebonden in de stok, dan kan Jozef in de gevangenis zitten met alle ellende die eraan verbonden is, alle ontberingen die eraan verbonden zijn en wat is dat een eeuwig voorrecht om aan God genoeg te hebben, want het gedrag van Jozef, het leven van Jozef, de houding van Jozef, die is in de gaten gelopen bij die overste ten opzichte van die andere. En uiteindelijk is het nog zo. Dat een kindesheren, hoe arm. Hoe klein. Hoe nietig. Wanneer die een weinig te vrezen gods mag oefenen voor de wereld in de gaten loopt. Echt hoor, op kantoor, op de fabriek, of waar het ook mogen zijn, of uw militaire dienst, die loopt in de gaten. Want we lezen hier in de overste, van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozef Zand, en dan lezen we daarvoor, en gaf hem genade in de ogen des overste van het gevangenhuis. Dus, die overste die had er erg in, dat het een man was, die was anders dan een ander. Duidelijk, die heeft gemerkt, al heeft hij nooit van geen God en geen godsdienst gehoord, die heeft toch wat gemerkt aan die man, De Heere die was met Jozef, de Heere die heeft het laten merken, die heeft de aandacht laten vallen op Jozef, omdat God regeert. En dan moet je eens kijken wat de Heere met Jozef gaat doen, al zit hij nog in de gevangenis. Want dan is het onze derde gedachte, het vertrouwen dat hij verkreeg. We gaan eerst nog even zingen uit 138, het vierde vers, als ik omring door tegenspoed, bezwijken moet schenkt gij mij leven, en wat er verder volgt. wat het eigenlijk is. Al dit droeven gebeuren ten aanzien van Jozef, weet u wat het in feite is? Dat heeft de Heer nu ten goede bedoeld voor Jozef, want het is een oefenschool. Een oefenschool met het oog de taak die hem straks wacht de grootste taak, die hoge plaats die hij straks zal mogen innemen, dat dit nu eerst door zulke diepte, door zulke raadselachtige wegen, en toch dat Jozef in deze weg van Gods wegen bekwaamd geworden is, geoefend geworden is, om straks, die plaats te kunnen aanvaarden. Waarom dan? Opdat hij straks niet buiten zijn schoenen zal gaan lopen. Want die man die had ook dezelfde hoogmoed in zijn hart als elk mens heeft. Bij de een mag het meer openbaren als bij de ander. Maar de wortel van hoogmoed zit in ons allemaal. En u heeft Jozef die lessen. Zulke diepe lessen, vernederende lessen. Heeft Jozef moeten ondergaan. Geilide wel. Ge hebt het een kwade gedacht. Zal wel eens een keer om de hoek zijn komen kijken bij Jozef. Maar. Ik heb het een goede gedacht. Straks Jozef, dan zal ik het licht erover doen opgaan. Opdat dat ge dan zoudt kunnen zingen, heilig zijn, o God uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie? Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij, om dan ook die onbegrijpelijke... En diepe wegen te gaan aanbidden. Dat wordt voor Gods kerk een keer aanbidden. Waar ze soms tegen gebriest hebben. De opstand die ze hebben beleefd en ingeleefd. Hoe die wordt dan eens een keer tot bittere schuld. En gaan ze de Heren danken. Voor de weg die Hij met hen gehouden heeft. Dat ze niet eens een keer gaan zeggen: Heer, u had met mij geen andere weg kunnen houden. Zo kan het ook zijn en gaan, bij degene die de Heere wil afzonderen, om in zijn wijngaard daarbij de. Zo kan het gaan bij degene. Die de heren wil afzonderen om het woord te prediken en sacramenten te bedienen. Wat gaat het door onbegrijpelijke wegen. Raadselachtige tegenstrijdige wegen. En dan hebben ze wel honderd keer gezegd het hoeft niet meer. Maar of het altijd uit vereniging geweest is is wat anders. Maar dat het een keer gebeurt, je wel hoor. Opdat ze onbekwaam en ongeschikt voor alle diensten worden voor het aangezicht Gods. En dat ze in die onmogelijke wegen dan eens zoveel krediet mogen krijgen op die God dat ze daar onvoorwaardelijk onder mogen buigen en het mogen overgeven aan die God die zich nooit vergist. Dat is het, de weg die de Heere houdt en dat ook in de weg der ambten, ouderlingen die jakenen, wat gaat het menigmaal anders, dan dat wij gedacht en verwacht hebben. Opdat maar één ding blijken zal: God regeert. En hij zal leiden en onderwijzen naar zijn welbehaafd. De Heer beoogt in alles alleen maar zijn eigen eer. Wat moet er soms een oefenschool afgaan, Waar een mens dan ook later licht over krijgen moet? Wat moet er soms een oefenschool aan vooraf gaan en toch in een zekere zin een soort bekwaammaking om op Godstijd die taak te aanvaarden. Jozef heeft dat ook van tevoren allemaal niet geweten hoor. Die heeft hier in die gevangenis niet gezegd Jammer, zo moet het allemaal gaan. Voordat ik straks wel, nee. Maar Jozef die heeft wel genade mogen krijgen om achteraan te komen. En dan moest hij zijn vlees er ook gedurig onder, onderwerken hoor. Maar dat laat zich ook gedurig gelden, pas op. Maar hij wende zijn goede tierenheid tot hem en dat is zo ver gegaan. En geloof heus niet dat Jozef er in die gevangenis overdreven gedaan heeft. Of als het ware hysterisch geweest is of geworden is. Nee. Nee dat winkt geen respect af. Dat bijzondere. Dat buitengewone. Dat denken we soms wel. Maar het is het tegendeel. Gemeente. Het werk gods, het waarachtige werk gods, maakt niet zoveel lawaai. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Zo was het met Jozef, daar heeft die overste gemerkt aan die man wie die was. Zoals het nog wel gebeuren kan, dat op het werk of op het kantoor wel begrepen wordt. Dat die man of dat meisje, die vrouw anders is als een ander. Want wat gebeurt er met Jozef? Wel, die krijgt door zijn levensgedrag. Want ik geloof nooit van zijn leven dat hij die plaats gekregen heeft. Door al zijn praten. Ik geloof dat hij met zijn zwijgen en nogthans met zijn houding, met zijn levensgedrag, meer respect afgedwongen heeft bij die overste dan hiermee. Dat geloof ik vast en zeker. Is het dan de weg dat Gods kinderen altijd zwijgen moeten? Nee, ik zeg niet altijd. Ik zeg ook niet dat Jozef altijd gezweken zal hebben. Maar wel ben ik ervan overtuigd. Meer als gepraat. Dat wel. En die overste. Die is van Jozef gaan houden. Was die honderd keren slaaf. Dat kan toch. Die is van die jonge man gaan houden. En die heeft zoveel. Vertrouwen. In die Jozef gekregen. Dat hij daar ook blijk van gegeven heeft. Want je kunt wel veel vertrouwen in iemand hebben of krijgen, maar het is toch ook aardig als het eens een keer blijken mag. En die overste gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat ze daar deden, wat zij daar deden, deed hij. Dus Jozef is het vertrouwen gegeven... Om voor al die gevangenen te zorgen. Om ze te voorzien. Om ze te luchten op zijn tijd. Op zijn tijd is een praatje te maken. En heus. Dan heeft Jozef niet alleen over koetjes en kalfjes gepraat. Toen met die gevangenen. Hij heeft ook niet zo gepraat. Dat hij er mijlen boven stond. Hij heeft heus niet met die gevangenen bezig geweest. En gezegd jongens. Ik ben wel hier hoor, maar ik weet dat ik onschuldig hier zit. Ik geloof niet dat hij dat, dat tegen één gevangene gezegd zal hebben. Want dat hoefde ook niet, weet je wat hij wel weten mocht? Dat God het wist, dat mocht hij weten. En dat was voor Jozef genoeg. En toen heeft Jozef zijn arbeid gedaan en verricht, die op zijn hand gezet was door die overste. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was. <coughs> Overmits dat de Heere met hem was. Dus dat heeft die overste gemerkt. Als er een God was, dan was die met Jozef. De Heere heeft het doen blijken dat God met hem was. Zijn goede tierenheid heeft hij tot hem gewend. En dat heeft afdruk gegeven op deze overste. Dat heeft afdruk gegeven op de gevangenen. Daar is wat van uitgegaan. Van het leven van Jozef ook in de gevangenis. Die Jozef die heeft respect afgedwongen. Meer nog met zijn leven en zijn levensgedrag, levenswandel, dan met woorden. Over staat er dat de Heere met hem was. Dus die overste, die heeft zoveel vertrouwen gekregen, dat hij aan Jozef alles kon overlaten, en dat hij zich niet behoefde te bekommeren over enig ding. En wat hij deed, dat deed de Heere Welgedij. Ziet ge hoe dat Jozef hier tegelijkertijd op een leerschool is. Denk aan Mozes, veertig jaar in Midian, hoe dat Mozes bekwaam gemaakt moest worden om straks het volk te halen uit Egypte. En ze te leiden door de woestijn en naar Kanaan. Welke een oefenschool Mozes gehad heeft. En een oefenschool Mozes, euh, Jozef. Hier wordt Jozef alweer verhoogd. eerst in het huis van Potifar. Heeft hij zoveel vertrouwen gekregen? En uiteindelijk is dat vertrouwen bij Potifar. Door dit zogenaamde gebeuren niet geschokt. Want denk er wel om dat Potiphar dat nooit van zijn leven aanvaard zou hebben. dat zulk een schurk. wanneer dat dus echt waar geweest was. dat zulk een schurk zulk een opgang zou maken in het gevangenhuis. nooit en te nimmer. Hieruit blijkt zoveel te meer dat Potifar ermee verblijf is geweest, dat Jozef hier in de gevangenis, dan ook gezet is over al datgene, het vertrouwen wat hij van Potifar ook gehad heeft, voordat hij in de gevangenis terecht gekomen is. En wat hij deed, deed de here wel gedijen, en gemeente, daar komt het nu juist op aan. Die staat ook op een andere plaats en de Heere vrocht mede. Het gaat er maar over wat we doen en wat we laten, wat we ondernemen, of een Heere mee optrekt. Wat is ook onze overheid koortsachtig bezig om het ene gat met het andere gat te dichten. Om oplossingen te vinden voor de werkeloosheid. De jeugdwerkeloosheid. En allerlei geweldige problemen. waarvoor ze zich geplaatst zien. En weet je wat er aan ontbreekt? Dit. wat hier staat. en wat hij deed. deed de Heere welgedijen. <kijkt> Dat ontbreekt nu juist bij onze overheid. De Heere die is er niet in. En de Heere trekt niet mee op. En gemeente, dan zal het ook niet gedijen. Als de Heere er niet in is, en zelfs zo konden de algemene genade in wat de mens onderneemt. Het zal niet gedijen. Kun je vandaag een koek kopen en denken dat je de beste hebt? En overmorgen kun je er tien kopen en denken dat je de beste hebt. En een mens die kan van alles en het wordt soms hand bij hand afgebroken. De zegen des heren was er niet in. Het gedijt niet. We kunnen werken van s morgens vroeg tot s avonds laat. Altijd maar bezig en in de weer. En als de Heere die arbeid niet zegent, dat hij het niet doet gedijen, het helpt niet. Kun je proberen van een dubbeltje tot een kwartje te komen? Of van een kwartje tot een gulden? Nee. En een ander dan? Ja. Dit is het. En wat hij deed dan deed de heren wel gedijen. Dus, niet omdat Jozef zo voornaam was, niet omdat Jozef zo flink was, ook niet omdat Jozef zo vroom was, maar de heren die deed het hem wel gedijen, omdat de heren die plaats aan het bereiden was, die die straks zal innemen. Zo is Christus de meerdere Jozef, door die diepe vernedering gegaan tot in de dood. En uit de doden opgestaan. En ingegaan in het binnenste heiligdom. Om een groot volk in het leven te behouden. Een schare die niemand tellen kan. Om die eeuwige gerechtigheid te verwerven. Maar ook te kunnen toepassen in zijn opstanding. En dat tot eeuwig. Heil tot eeuwige zaligheid. O gemeente gelukkige Jozef. Bij al het onrecht dat hem aangedaan is. En de gevangenis die funzige gevangenis. Waarin hij heeft moeten verblijven. God regeert. En God die zorgt voor Jozef. Zoals die ook zorgen zal. Voor al zijn volk. Al zijn kunstgenoten. Dan mogen het door de diepte gaan. Door onmogelijke wegen gaan, onberekenbare wegen. God vergist zich niet. Wat ik nu doe, mogen het dan zijn, weet je niet. Maar na deze zult je het verstaan. De Heere die zal voor zijn volk zorgen. En gemeente, jongens en meisjes, Gods volk komt er. Hoef je niet over in te zitten hoor. Gods volk komt er, al is het door vele verdrukkingen, ze zullen toch ingaan in het koninkrijk gods. Maar hoe zal het zijn, hoe zal het gaan met ons, zo weinig zijn in onze natuurstaat, zo weinig onbekeerd zijn. Amen. Heere, eh, zo hebt u nog gegeven dat we vanavond mochten samen zijn met elkander. En dat rond uw lieve woord en getuigenis, wat eeuwig zeker is. En slechteniswijsheid leren, de Heere. O oh, wat zou het eeuwig groot zijn als we er nog wijsheid uit verkrijgen mochten, uit leren mochten. Die wijsheid die houdbaar is voor de eeuwigheid. Er is zoveel wijsheid wat allemaal meegaat naar de hel. Maar dat u die wijsheid die uit God is mocht willen schenken. En dat door uw geest in ons alraart van jongen en ouderen. opdat we niet onbekeerd en onverzoend zouden moeten sterven. Maar dat het ook voor ons zou mogen gelden en de Here Wende zijn goede tierenheid tot hem. O Heere, wil zo nog uw woord zegenen en toepassen. Voor het eerst op bij vernieuwing wil het onze verzoenen. En wil ons gedenken wanneer we deze plaats gaan verlaten. Wil beveiligen over onveilige wegen brengen. De plaats van bestemming, dat vragen we van u. Om Jezus wil, amen. Onze slotzang zij 94. En daarvan het achtste vers. De Heere zal in dit moeilijk leven. Zijn volk een erfdeel nooit begeven. En wat er verder volgt. Zegend des Heeren, en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, en de liefde Gods, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zijn met u allen. Amen.